3 uur, NPO Radio 1, met Jan Mond. Goedemiddag, in Jemen zijn ruim 8 miljoen mensen die geen voedsel hebben. En 3 miljoen kinderen zijn onder voet. De VN noemt het de zwaarste humanitaire crisis ter wereld. En toch horen we er heel weinig over. Want voor journalisten is het moeilijk om het land binnen te komen. Maar het lukte Lennart Hofman en hij is zo hier om erover te vertellen. Na het NMS Journaal. Sophie Verhoeven.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 Alleen de Russen hebben de mogelijkheden en het motief om dit te doen, zegt Johnson. Er is onduidelijkheid over de mogelijke Amerikaanse vergeldingsaanval op Syrië. President Trump schreef op Twitter dat die aanval heel snel kan plaatsvinden... of juist helemaal niet zo snel. Hij benadrukt verder dat hij nooit heeft gezegd wanneer hij de aanval... met chemische wapens in de stad Douma zal vergelden. De Verenigde Staten proberen zo breed mogelijk steun te krijgen... voor een militaire operatie, zegt buitenlandredacteur Rutger Mazel. Zo heeft hij onder andere gebeld met uh, Turkse president Erdogan. Turkije is natuurlijk NAVO-bondgenoot en ook betrokken bij de strijd in Syrië en ook het buurland van Syrië. Dus daar heeft hij mee overlegd. En de Britse regering is vanmiddag bijeen om te kijken op welke manier uh, of en op welke manier zij mee gaan doen of niet mee gaan doen. En Duitsland, die hebben laten weten dat ze niet mee zullen doen aan militaire acties. Ondertussen is de Franse president Macron ervan overtuigd... dat Assad chemische wapens heeft ingezet tegen zijn bevolking. In een gesprek met de Franse zender TF1 zei Macron dat er bewijzen zijn... dat de Syrische strijdkrachten in elk geval chloor hebben gebruikt.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 Het gaat om een pand bij station Sloterdijk... en het wordt gekocht voor bijna 43 miljoen euro. De nieuwbouw voor het agentschap is eind volgend jaar klaar. Het personeel komt al in maart. De politie denkt de moeder gevonden te hebben van de dode baby... die dit weekend werd gevonden in Schiedam. Gisteravond is een vrouw van 19 opgepakt. Dat is vermoedelijk de moeder van de baby. Dat zijn resultaten uit de onderzoeken die we nu binnen hebben... die leiden naar haar. En of dat daadwerkelijk ook zo is... dat moet nu blijken uit het onderzoek en de verhoren... De vrouw woont in de flat waar de baby in een plastic zak op het balkon lag. Hoe de vrouw er aan toe is, is nogal duidelijk. Een vriendinnengroep uit het Limburgse Ospel... heeft tijdens een weekendje Valkenburg een fix geldbedrag gevonden. In hun gehuurde appartement vonden ze in de hoek van een slaapkamer... ruim 26.000 euro contant in een tasje. De vriendinnen belden de politie. Daarna hoorden ze er niks meer over. De politiewoordvoerder laat weten dat het geld nog steeds op het bureau ligt... Wel heeft zich iemand bij de politie gemeld voor het geldbedrag... maar die heeft de goedgevulde toilettas niet meegekregen. Eerst wordt de herkomst van het geld nog onderzocht. Het weer nog vanuit het oosten breekt de zon af en toe door... maar bewolking heeft de overhand. Kan een buitje ontstaan? Tegen de avond komen er vanuit het zuidoosten intensievere buien opzetten... met kans op onweer. Het is 13 tot 17 graden. Morgen valt er vooral in het noordoosten buien geregen. Zaterdag is het droog en warmer tot 19 graden. Informatie over het verkeer, hoe staat het op de wegen, alleen de geest... Er staat in totaal zo'n 50 kilometer file op de Nederlandse wegen. De langste file staat op de A15, van Rotterdam naar Gorkum. Tussen Alblasterdam en Gorkum 11 kilometer en drie kwartier vertraging. Er stond er een tijdje een vrachtwagen met pech, maar die is inmiddels weg. Dus alle rijstroken zijn weer vrij. Verder al behoorlijk wat vertraging op de A44, amsterdam Haag bij Wassenaar. Daar is de vertraging een kwartier. En ook ongeveer een kwartier oponthoud op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen... tussen Grubbevorst en Horst.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 NPO Radio 1. Avro Tros. Hoe kom je als journalist jemen levend in en uit? Dat is Lennart Hofman gelukt. Hij is net terug en zo direct hier te gast. En in de wereld van morgen dit keer geen hoogtechnologische hoogtechnologi gadgets... maar een kimono van zijde en een steen om je buikspieren mee te ontspannen. En om half vier, politiek vandaag, Remco Teunings. Het gaat over Syrië vandaag. Ja, Jan, en hier in Den Haag zijn Kamerleden naarstig op zoek naar wat ze noemen de pauzeknop. Uh, hoe kan in dit stadium nog worden voorkomen dat de situatie in Syrië nog verder escaleert? Dat is de vraag. Goed, nu eerst een gevaarlijke journalistieke reis naar Jemen. Jan Mon. Eén vandaag. Want al drie jaar woedt in Jemen een burgeroorlog... met veel slachtoffers en hongersnood als gevolg. Vorig jaar stierven naar schatting 50.000 kinderen... door gebrek aan voedsel en medicijnen. En wat het extra tragisch maakt... is dat we vrijwel niets over dat land op het Arabisch schiereiland horen. Je kunt er als journalist ook heel moeilijk komen. Journalistieke organisaties durven het niet aan... en als verslaggever ben je je leven niet zeker. Na meerdere pogingen lukte het correspondentjournalist Leonard Hofman... toch om het land in te komen. En hij is hier. Welkom, Leonard. Dank je, wel. ja, je bent eh, net terug uit, uit dat land. Hoe moeilijk was het om daar binnen te komen? Ja, ik heb nog nooit een plek bezocht waar het zo ongelooflijk moeilijk is om binnen te komen. En ik, ik, maar ik, ik vond het absurd dat de grootste humanitaire crisis ter wereld, die speelt zich af van jemen. Het is inderdaad zo dat we, niet, dat we dat niet zien. En dat komt omdat journalisten worden gewoon tegengehouden, wordt gewoon geweigerd. Ik heb geprobeerd om als journalist een visum aan te vragen, via de ambassades. Wordt gewoon stelselmatig tegengehouden. En het gevolg daarvan is dat we dus gewoon geen beeld hebben van die ergste humanitaire crisis ter wereld. Want hoe lukt het jou wel dan? Ja, het is een ongelooflijk lang verhaal, maar in het kort heb ik... Nou, eerst is het mislukt als journalist. Vervolgens ben ik, heb ik me voorgedaan als uh, onafhankelijke onderzoeker. Nou, dan ga je proberen mensen te vinden die me verder kunnen helpen... binnen dat regime, binnen het land, binnen die mensen uiteindelijk ook... die echt fysiek bij het... Uh, apparaat staan waar die visa worden gedrukt. Zo heb ik uiteindelijk mijn visum weten te krijgen. Met nog wat af en toe wat betalen aan de juiste personen. Uiteindelijk is het mij gelukt om met al de juiste papieren. Uh, ben ik naar Cairo gevlogen. En dat was vlak nadat rebellen uit het zuiden. het regeringsleger hadden verdreven in de zuidelijke havenstad Aden. Toen heb ik aan die rebellen gevraagd: kunnen jullie er niet voor zorgen. dat jullie die douane opzij duwen. zodat ik zo naar binnen kan glippen? En dat wilden ze wel. En toen heb ik ook nog... Uh, tegen betaling? Of? Nee, dit niet tegen betaling. Oh. Ik zei, dan besteed ik wat aandacht aan jullie, uh, zaak. Aan jullie uh, zaak. Wat ik gewoon een heel interessant verhaal vond. En uh, ik heb vervolgens een, het enige vliegtuig wat er nog vloog op het land... dat, dat was alleen bedoeld eigenlijk voor hulpverleners... en uh, mensen die, die ziek waren, die naar Egypte vloog. Daar moest ik ook wat extra betalen, We dus niet zo goed zou kijken. En zo ben ik op een vrijdag naar het land gevlogen. Op vrijdag is het weekend, dus waren de hoge officieren er niet. Zo ben ik het land binnengeglipt. En toen heb ik tien dagen door het land kunnen reizen zonder dat er iemand van de overheid constant bij me is of zo. Ja. Dus heb ik ja. wel een beetje een beeld gekregen. Maar ik zei, dat is niet zonder risico. Hè? Want in 2015 begrijp ik heb je ook een poging gedaan... maar dat leek gevaarlijk te kunnen worden. Hè? Ja, ik kwam er al snel achter... je komt dat land niet in. Maar je kunt natuurlijk altijd proberen om, om er stiekem in te komen. Dus dan, heb ik, nou, dan ga je kijken hoe ga je dat doen. Maar Jemen ligt op een hele moeilijke plek eigenlijk. Het is omgeven door zee... of het is omgeven door woestijn waar Al-Qaeda is. Dus dat, dan moet je kijken naar nou, wat zijn je opties. Al-Qaeda was geen goed idee. zuid arabië dat was het, is het land in het noorden, ten noorden van Jemen. Dat was ook geen goed idee. Dus toen hebben we gezegd: de... ja, ja, die willen dat niet. Die, die houden al die journalisten tegen. Dus toen hebben we gedacht: we kunnen ons laten smokkelen vanaf Djibouti. Dat ligt aan de andere kant van de zee. Dus dan wordt je land ingesmokkeld. Dus dat was ons plan. En toen hebben we wel smokkelaars gevonden die ons wilden over laten steken. Maar op het allerlaatste moment stonden we op het strand in 2015. Toen kregen we het idee dat het niet klopte. Het bleek dat ze allemaal dingen zeiden die niet klopten. Dus toen hebben, we het een beetje, hebben ze het ermee geconfronteerd. En toen uh, zeiden ze wel je, mag, je moet nu niet weggaan want dan krijg je grote problemen. Dus hadden we het idee van ze gaan ons uh, of gijzelen of ze hmm. gaan ons iets aandoen. Dus toen zijn we ontsnapt. Maar we hebben niet opgegeven. We zijn Onder gewoon, dat soort uh, omstandigheden moet je werken. Je bent er terecht gekomen. Ja, ja, uiteindelijk dat, wel. Dat conflict daar dat, dat, dat, dat is al een tijd. Drie jaar is die burgeroorlog mm -hmm. al aan de gang. In, in de basis is het een conflict tussen? Nou, Het is een lokaal conflict. Wat eigenlijk is geëscaleerd tot een regionaal conflict. En eigenlijk ook een mondiaal conflict. Het begon met opstandelingen uit het noorden van het land. Die zijn begin 2015 naar de hoofdstad getrokken. En die hebben met steun van troepen loyaal aan de voormalige president... de huidige president, Hadi, verdreven. Dat was tegen het zerebeen van buurland Saudi-Arabië. Want die zagen in die Houthi uit het noorden van het land... een, uh, een verlengstuk van hun aartsrivaal Iran... En toen heeft Saudi-Arabië besloten, wij gaan die Houthi verdrijven. Toen hebben ze een coalitie van de Arabische Staten hebben ze opgetuigd. En daarmee hebben ze geprobeerd die Houthi te verdrijven. Door vooral heel veel luchtaanvallen te, uit te voeren. Ik geloof wel, inmiddels al meer dan 16.000. Dat is gemiddeld 15 per dag. En dat heeft uh, eigenlijk tot niets geleid. Dat gaat vrij rigoureus, hè? met ook veel burgerslachters. Ja, gaat, geval. ja het, gaat, het, het zijn vooral veel, uh, ook voedselvoorziening wordt geraakt. Want naast het, uh, die luchtaanvallen, heeft Saudi-Arabië ook gezegd... niet alles mag zomaar het land in, want we weten... Niet wat er, uh, wat, wat er allemaal tussen zit. Misschien zijn het wapens. Dus ze hebben eigenlijk. Uh, dus het, zo kwam er al veel minder voedsel binnen. Het land was al afhankelijk van import. Want het is een hartstikke arm land, hartstikke droog. Er kwamen ook veel te weinig hulpgoederen naar binnen. De, de, het kleine beetje wat wat binnenkwam werd, werd of heel lang tegengehouden. of het komt niet bij de juiste mensen terecht. En Soed-Arabië, of die coalitie geleid door saudi arabië die beschiet ook uh, voedselvoorzieningen. Uh, dus die schieten boerderijen, voorraadschuren, vissers op zee. En dat heeft geleid dat er, gewoon, dat er op dit moment... 8,1 miljoen mensen op het punt staan te verhongeren. Ja, dan kom je tot die ontzagwekkende cijfers. Dus ja. wat zag je dan toen je er uiteindelijk was? Wat trof je aan? Ja, ik heb die honger ook echt gezien. Ik heb gewoon kinderen gezien die uh, veel te klein zijn... omdat ze gewoon te weinig voedsel hebben. Want dan groeien ze niet meer. Je ziet hele magere kinderen. Er waren mensen die zich op de grond gooiden. Oude mensen en die echt begonnen te kermen en zeiden... wij sterven hier, we hebben geen voedsel. Andere mensen die probeerden van de mogelijkheid gebruik te maken... dat er eindelijk een journalist is om te vertellen... dat veel hulp wat, zij, wat voor hem bedoeld is... wordt achtergehouden door mensen lokaal die corrupt zijn. Want lokaal zijn er is er nog steeds een kleine groep in Jemen die verdient aan die oorlog. Het land is vervallen in een totale anarchie. Er zijn verschillende partijen op dit moment die delen van het land controleren. En niemand weet precies wie waar de baas is. Dat maakt het ook heel gevaarlijk om te reizen. Want iedere checkpoint waar je terechtkomt kan weer iemand anders zijn. Het kan al Qaeda zijn, maar het kunnen ook zuidelijke rebellen zijn. Het kan de overheid zijn, het kunnen Houthi's zijn. Of het kunnen gewoon criminelen zijn. En uh, ja, die, daar leidt de bevolking ook onder... Want en je beschreef in de correspondent ook het, het rare fenomeen... dus dat 8 miljoen mensen hebben geen voedsel die lijden honger... en tegelijkertijd zijn er plekken waar je volop voedsel ziet. Ja, nou, volop is het niet. Er is nog steeds voedsel. En die mensen zijn ook inventief, dus ze proberen nog op kleine schaal... voedsel te verbouwen. Er wordt ontzettend veel gesmokkeld. Er, wordt, er komt nog van alles het land binnen. En je ziet dat er dus een kleine groep mensen, vooral die, die, die milities... die controleren al die wachtposten, die controleren die smokkelroutes... Die, die handelen wapens, over en weer ook, terwijl ze elkaar bestrijden... en voedsel... En een klein deel van de mensen, die, die, heeft, die verdient er gewoon geld aan. En die zorgt dat het voedsel bij hun komt. Die ja, plaatsvang. die houden soms inderdaad een deel van het voedsel achter, of ze verdelen het onderling. En er is, er is gewoon totaal geen zaad. Maar het zijn gewoon kleine groepjes die echt alleen maar naar hun eigen belangen kijken. En het belang misschien van hun familie daaromheen. En het deel van die mensen die dus niemand heeft, die, die, die hebben niks. En die, ja, die staan helemaal alleen voor. En er is een zwakke regering. Nou horen we. De ja, eigenlijk te... geen regering. Eigenlijk geen, ja, misschien ja. zelfs niet, niet functioneel. Eigenlijk niet. De VN zegt, uh, Jemen heeft 3 miljard dollar nodig. Uh, nou ja, zelfs als dat er komt, uh, gaat het dan helpen? Als, je, né, als ik jou hoor uh, beschrijven hoe het daaraan toe gaat. Ja, het, het is wel zo dat de, de, ik, de hulp die er is door de hulporganisaties is heel erg belangrijk. Het is niet dat het, het gaat niet perfect. De hulp komt bij verkeerde mensen terecht. Maar het is ook gewoon ongelooflijk moeilijk om daar te werken in het land. Maar dankzij die hulporganisaties sterven er veel minder mensen. Maar hun budget is nog maar voor de helft gehaald. Dus als ze meer, meer geld hebben, ja, dan kunnen ze meer voedsel sturen. Dus dan zal het, het zal wel wat helpen. Maar op de lange termijn helpt het natuurlijk niks. Want je houdt er een, eigenlijk een situatie maar in stand die onhoudbaar is. Er moet, gewoon een, er moet stabiliteit komen om het land weer te kunnen opbouwen. Zodat er ook werk is. Zodat er niet een gigantische economische crisis is, geen enorme inflatie. Zodat die mensen zelf weer hun leven invullen kunnen geven en zorgen dat de samenleving weer functioneert. Nou, en hoofd, de internationale gemeenschap moet druk uit kunnen oefenen op Saudi-Arabië, dat ze bijvoorbeeld met die boycotts stoppen, ja. dat er wel meer voedsel het land binnen kan komen. Ja, Saudi-Arabië moet inderdaad stoppen met die, met die echt absurde machtspolitiek, door gewoon uh, het land dicht te houden voor voedsel, dat land helemaal kapot te bombarderen, hulp, hulpverlening niet toe te staan en tegelijkertijd geven ze miljarden om het land weer, weer te, te helpen. Ja, dat is gewoon een hele cynische machtspolitiek. En daar moet gewoon wat tegen worden gedaan. En ik denk zelf dat dat niet gebeurt... omdat gewoon saudi arabië een belangrijke partner is... van westerse landen, politiek gezien in die regio. Tegen ook Iran. En ook omdat er gewoon ontzettend veel geld wordt verdiend... met wapenhandel. Hoe kijken de jemenieten daar zelf tegenaan? De, hebben zij het idee dat er ooit verbeteren aan zit te komen? Nou, zij zien ook wel in dat zij eigenlijk... Uh, de slachtoffer zijn van een grote politiek conflict. Zij zien ook in... Dat, dat, ze, dat dit om meer gaat dan alleen, alleen hun eigen belangen. Dus ja, zij worden steeds cynischer. Zij zien de bommen die hier terechtkomen... zijn gemaakt in Amerika, in Frankrijk en Engeland. En die hebben altijd mooie praatjes over mensenrechten. Alleen uiteindelijk in de praktijk... hebben dit soort landen er niks aan. Want de bevolking is het slachtoffer... van iets wat groter is dan dat zij zijn. En zij, zien, en zij zien overal vijanden. Zowel aan de kant van het westen als... Aan de, nou ja. Ja, zij zien... Uh... Ja, zij zien vijanden inderdaad, in, uh, vooral ja, ja, het ligt eraan in welke regio je bent. Maar, maar, maar bekeren uh, ze zich dan allemaal tot uh, ja, de rebellen in feite? Of? Ja, het ligt verschil per regio. In het zuiden hebben we nou zuidelijke separatisten. Jem was voorheen onafhankelijk. Dus die hebben, iets, die hebben gezegd van nou, dit, dit is zoveel chaos. We gaan het zelf oplossen. Maar die leiders van die zuidelingen zijn zelf ook weer vrij corrupt. Dus ja, mensen die scharen zich achter hun eigen stam. Een beetje wat ze nog kunnen vertrouwen. Dus je ziet het land steeds meer uiteenvallen. En er is steeds meer onderling wantrouwen ook. Als ik van het ene deel naar het andere deel reis, dan zeggen de mensen in het ene deel... pas op voor de mensen in dat deel, want die zullen iets aandoen. Maar ben je in dat deel... Dat is echt weer pas op voor die mensen in de andere kant. Dus ja, dat is een gigantisch wantrouwen, ja. Jij bent met alle problemen die erbij waren... toch daar naartoe gegaan om erover te schrijven. Onder andere voor de correspondent. Wat hoop je ja, dat het oplevert? Nou, ik vind sowieso altijd... Ik, ik schrijf niet omdat ik de wereld wil verbeteren. Ik wil gewoon begrijpen hoe de wereld in elkaar steekt. En ik wil eigenlijk ook wel dat mensen... Misschien ook wel beseffen dat die mensen die daar zijn... die hebben vaak zelf niet zoveel te doen met dit conflict. Dit zijn grotere krachten die er spelen. En wat ik wel belangrijk vind, dat, dat mensen ook wel inzien... dat, dat die grotere krachten, dat wij daar zelf ook deel van uitmaken. Er zijn ook Nederlandse bedrijven die handel drijven. Er zijn ook grote politieke belangen spel voor ons... en onze relatie met saudi arabië En ik vind dat wij daar wel kritisch naar mogen kijken. Ik vind dat de Nederlandse overheid op zich goed werk verricht. Want zij... zij tonen wel lef door die druk op te voeren, maar het blijkt niet genoeg. Omdat vooral grote landen met grote wapenindustrieën... zoals Amerika, Engeland en Frankrijk, die houden constant alles tegen. We kunnen dankzij jouw artikel in ieder geval, en jouw verhaal hier natuurlijk ook ja. eh, daardoor nu meer over weten. Lennart Hofman, dank. Succes met de reizen die wellicht nog volgen. Alle verhalen van Lennart kunt u trouwens tijdelijk gratis lezen. Kijk daar en, ook even voor. Ja, en? Zaterdag is het ook, wordt het op Even Vandaag Televisie. Hebben we ook een korte reportage gemaakt. Dus dan is het ook wat te zien. En u kunt terecht op onze site van vandaag. Dankjewel. Dank je Dankjewel. met About Time. Nieuws via de NOS. De Pixel Trackers, ik wist tot voor kort niet wat het was... maar tegenwoordig hoor je het overal... die registreren je surfgedrag... en die werden ook gebruikt op sites van zorgverzekeraars. Dat weten we sinds gisteren, maar... Mag dat ook. Aangeschoven Joost Gellervis, Tech techredacteur bij de NOS. Joost. Jij hebt met de autoriteit persoonsgegevens gesproken. Wat zeiden die? Ja, ze zeggen het een, een beetje om floors, moet ik erbij zeggen. Uh, want ze zijn natuurlijk heel voorzichtig. Want ze zijn een belangrijke privacyhaak. Waarom die niet zomaar iets mag zeggen. Maar ze zeggen, dat lijkt niet op orde. Uh, je moet een fatsoenlijke grondslag hebben voor het verwerken van dit soort gegevens. En die lijkt hier niet te zijn. Dus voor zover ze hebben kunnen zien. Ze hebben er geen diepgravend onderzoek naar gedaan. Zou dit dus inderdaad een overtreding van de wetbescherming persoonsgegevens zijn. Want je kunt ze niet zien maar jouw gedrag wordt wel geregistreerd. Dat je die site bezoekt, wordt ja, daar gezien. Ja, ze noemen het Pixels. Je zou het ook gewoon een tracker kunnen noemen. Een, een klein programma dat draait in de achtergrond op een website... en dat het, jouw bezoek eigenlijk doorstuurt naar Facebook... zodat die, die zorgverzekeraar, of in één geval ook een ziekenhuis... zodat die bijvoorbeeld in de toekomst kan adverteren op jou als persoon... omdat jij daar bent geweest. Gaat die autoriteit uh, persoonsgegevens dan een actie ondernemen? Nou, dat laat ze een beetje in het midden. Ze zeggen, uh, we zouden dan een onderzoek moeten instellen... en we zijn een kleine toezichthouder... En uh, ja we moeten keuzes maken. Dus eigenlijk tussen de regels door heeft het niet de hoogste prioriteit, denk ik. Nee, nee. En, en die nieuwe privacywet die we net hebben, speelt hierbij nog een rol? Ja, waarschijnlijk wel. Het is nu een beetje een grijs gebied. Of dit mag zonder dat mensen de cookievoorwaarden accepteren. Het gebeurt in de praktijk vaak wel. Dus uh, nog voordat je hebt geaccepteerd of zonder dat je expliciet op... ja, ik wil die cookies hebben, uh, hebt geklikt, krijg je die cookies of die tracking pixels krijg je al op je computer, uh, maar met de nieuwe wet of, ja de nieuwe Europese privacywet uh, verandert dat en moet alles een stuk uh, ja moet je een stuk duidelijke toestemming geven voordat zoiets mag worden ge worden gedaan. Uh, dus dan zou dit inderdaad uh, niet meer mogen. Nou zijn enkele zorgverzekeraars. Uh preventief al gestopt. Hè? De, misschien ook door de publicaties zijn daar nieuwe partijen bijgekomen. Ja, het in Utrecht, een uh, ziekenhuis, had eerst ook zo'n tracking-pixel op zijn website staan. Uh, die hebben ze vanmiddag uitgeschakeld. Hij staat er nog wel op, maar er wordt geen informatie meer geregistreerd. Wie weet, als er vele volgen, lost het probleem zich vanzelf op Joost Schelf is, dankjewel. De wereld van morgen. Hoe innovaties ons leven de komende jaren gaan veranderen. Een kwast met nephaar, heel lang haar en spiegel... waarmee je jezelf kunt bekijken. Een kimono van zijde en een steen die moet helpen... om je buikspieren te ontspannen. En een sensor die door middel van vibraties aangeeft... wanneer je bekkenbodem te gespannen is. Allemaal ontwikkeld om getraumatiseerde vrouwen te helpen... weer plezier in seks te hebben. Ontwikkelaar Nienke Helder is hier in de studio. Welkom. Goedemiddag. Uh, ja, normaal gesproken hebben we in deze rubriek mensen die hebben dan één ding bedacht of één ding ontwikkeld. En jij hebt hem me meteen maar even vijf achter elkaar bedacht. Wat was de aanleiding om al deze dingen te ontwikkelen? Um, ik ben dit project begonnen als afstudeerproject aan de Design Academy in Eindhoven. En het is eigenlijk ontstaan vanuit mijn eigen ervaringen met dit soort problemen. En um, hoewel ik daar toen zelf al overheen was, vond ik wel dat er nog heel veel aan verbeterd kon worden. Dus toen ben ik er verder onderzoek naar gaan doen met heel veel andere vrouwen gesproken, heel veel artsen en andere behandelaars. En zo is het tot stand gekomen. Ja, wat ik zei, je ontwikkelt het voor getraumatiseerde vrouwen... die weer plezier en seks willen hebben. Betekent dat dat iedereen die niet getraumatiseerde vrouw is... nu niet hoeft te luisteren? Uh, nou ja, vaak wordt er gedacht bij een trauma aan een seksueel trauma. Maar het kan ook zijn bijvoorbeeld na een grote bevalling... of uh, een heftige operatie. Dat kan ook allemaal zijn sporen nalaten. En eigenlijk is het gewoon bedoeld voor iedereen die problemen ervaart... na een traumatische ervaring op het gebied van seks... Um, dus, en wat, wat voor problemen zijn er dan? Nou ja, uh, een van de bekendere problemen is bijvoorbeeld vaginisme. Dus dat je geen penetratie kunt ontvangen of dysparunie, Dat je pijn hebt bij penetratie. Maar het kan ook gewoon zijn dat je weinig zelfvertrouwen hebt. Um, ja, Ik sluit niemand uit wat dat betreft. Nee. En nu heb jij een aantal uh, ja, producten ontwikkeld. Ik noemde er al een paar. Uh, onder andere een kwast met vrij lange haren. Hij, hij ligt daar ja. voor je. Hoe kan die helpen? Uh, de kwast is eigenlijk bedoeld om um, een stap uh, extra te maken... tussen het uh, wennen aan aanraking. Want normaal gesproken, als je weer moet gaan wennen aan aanraking... dan begin je gelijk bij huid-op-huid -huid contact. Maar dat is voor sommige mensen wel te confronterend. Die schrikken daar meteen ja, van. Ja, en um, omdat je zelf... Als je jezelf gaat aanraken, dan weet je precies wat er gaat gebeuren. Maar die haren die zijn een beetje meer onvoorspelbaar... waardoor je jezelf eigenlijk kunt gaan kietelen. Mag ik hem eens even... Voelen, letterlijk. Even kijken hoor, want het is een... Uh en een blokje met, met hele lange haren daaraan. Ja. Dus ja, je zou er ook een leuk ja, je, pruikje van kunnen maken. Je kunt hem, als je hem de ene kant op strijkt, dan is hij heel zacht. De andere kant op kriebelt hij wat meer. En je kunt er ook mee slaan, omdat de haren vrij stug zijn. En dat is eigenlijk bedoeld omdat ik mensen wil aanmoedigen om weer op zoek te gaan naar hun eigen seksuele voorkeuren. Omdat mensen eigenlijk, zodra ze vertellen over een nare ervaring, dan zijn mensen heel erg geneigd om daar super voorzichtig mee om te gaan. En dat is heel lief, maar dat is niet per se waar je opgewonden van Wordt terwijl die opwinding wel heel belangrijk is om te kunnen genieten van seks, ah. dus eigenlijk is het een soort van uitnodiging om weer op zoek te gaan naar waar jouw eigen grenzen liggen, maar slaan met die haar dus gewoon zo dat ik met met die ja, haar als je daarvan houdt. Ja, nou ja, dit doet niet echt pijn ook eigenlijk of nee, nee, doe ja, je ook met is, de andere kant, is, met de harde kant of niet. Nou ja, dat uh, <laughs> lijkt me much. niet heel fijn, nee. maar ja, het is de bedoeling dat je dan zelf. Uh, wat meer gaat onderzoeken wat voor jou prettig ja, is. Het vooroordeel is eigenlijk dat je heel voorzichtig moet zijn. Dat is niet altijd het geval. Nee, ja, als je wat meer van kinky seks hield voordat je een trauma opliet... dan hou je daar daarna waarschijnlijk nog steeds wel van. Alleen moet je even opnieuw op zoek gaan... waar dan precies de grens tussen fijn en niet fijn is. Hoe en wat. En, en, en je hebt ook een spiegel ontworpen. Ja, die is bedoeld om naar je vulva te kijken. De buitenkant van je vagina. Um, er is heel veel onderzoek gedaan naar wat dat doet met je zelfbeeld. En dat heeft een hele positieve uitwerking. Um, maar je ziet vaak dat vrouwen toch best wel veel moeite hebben om zichzelf naakt te zien. Dus ik heb hem zo gemaakt dat hij ook oplicht in het donker. Maar dan zie je alleen hetgeen wat je recht voor het spiegeloppervlakte houdt. Dus als je dan het licht uit doet, dan spiegelt de spiegel wel nog steeds. En zo kan je dan langzaam je lichaam gaan verkennen. En dan leer je dus eigenlijk meer over hoe je er van de onderkant uitziet. En dat heeft een hele positieve uitwerking op hoe je je Want voelt. Want is hij het mooier? Ja, of? ja um, voornamelijk um, dat hij eigenlijk niet zo anders is dan bij andere vrouwen. Of um, ja, eigenlijk gewoon hoe meer je jezelf ziet, hoe meer je daaraan gewend raakt. Nou, en dan ook als je wel je het anders is, maakt het ook niet uit, toch? Nee, nou ja, nee. iedere vulva ziet er anders uit. Ja. ja. En, en heb je dit nou ook allemaal getest eigenlijk? Um, nou, ze zijn nog niet allemaal te testen. Want het zijn prototypes. Uh, maar ze zijn wel ontworpen in heel veel overleg met verschillende vrouwen. En allerlei medische experts. En ik ben nu bezig met het verder ontwikkelen van het prototype. Zodat ik ze wel echt kan gaan testen. En dan hopelijk ook in productie kan brengen. Ja, Het is grappig, want, want je zegt het al. Je zit op de design designacademie. Uh, je maakt ook keramiek en al, de, al dat soort dingen. En ja. dit, dit is daarbij gekomen. Is er is veel bij? belangstelling voor? Ja, heel veel. Ja? Ik krijg iedere dag een aantal mailtjes van vrouwen of ze ze al kunnen kopen, of artsen van over heel de wereld die ze graag willen bestellen. En, Internationale belangstelling. Ja. Ik hoorde, was, was er al een, een vibrato-merk in Amerika dat, dat het op de markt wil gaan brengen? Ja, daar zijn we over in gesprek. Dan ga ik volgende maand naartoe en dan gaan we kijken wat de mogelijkheden zijn. Nienke Helder gaat wereldwijd met haar producten. Ja, ik hoop dat ik wereldwijd vrouwen kan helpen. Dank dat je hier was om erover te vertellen. Dank Nienke je wel. Helder. Straks Politiek Vandaag met Joël Voordewind van de ChristenUnie, die vandaag een delegatie uit Noord-Syrië rondleidde. En met Agnes Jongerius praat ik over door haar bepleiten verbod op het nulurencontract. contract. En tegen vier uur natuurlijk gelamd met Trending vandaag met Lammert. Ophef over een medewerker van het Anne Frankhuis die geen keppeltje mocht dragen. En hooikortspatiënten, beware, want het seizoen is geopend. U bent gewaarschuwd na het NOS shanaal NPO Radio 1.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 De toekomst van het kappersvak staat onder druk. Nu het beroep steeds meer wordt uitgeoefend... door kleine, zelfstandige thuiskappers. Daarvoor waarschuwt de kappersorganisatie Anco. Die thuiskappers zijn goedkoper en besparen op huisvesting. Volgens de Anco is er onder zelfstandige kappers... minder zicht op de kwaliteit... want ze knippen zeker niet allemaal met een diploma. En een vrouw van 19 uit Schiedam is aangehouden... in verband met de vondst van een dode baby... in een zak op een balkon. De vrouw blijkt te wonen in de woning van het balkon... en is volgens de politie zeer waarschijnlijk... De moeder. En een vriendinnengroep heeft tijdens een weekendje Valkenburg... een tasje met 26.000 euro gevonden in hun huurappartement. Ze brachten het geld naar de politie. De verhuurder van het vakantieappartement beweert dat het geld van hem is. Maar de politie wil dat eerst nog uitgebreid controleren. Ja, dat is een leuke fonds. Helene de Geest van de AWB. verkeersinformatie. Er staat op dit moment 100 kilometer file, zijn niet zo heel veel bijzonderheden. Een kapotte vrachtwagen veroorzaakt wel een lange file op de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Tussen Hendrik ido ambacht en Sliedrecht 7 kilometer. En het tijdverlies is daar 20 minuten. Ook 20 minuten oponthoudt op de A44 Amsterdam Den Haag bij Wassenaar. En er staat een vrachtwagen met gevaarlijke stoffen op de A58. Die is daar gestrand bij Tilburg Centrum. Daardoor staat er een file vanaf knooppunt de Baars van 4 kilometer. De rechte rijstrook is daar dicht. Politiek Vandaag. De hele wereld kijkt met aangezorgen naar de situatie in Syrië... en de mogelijke Amerikaanse vergeldingsaanval. De spanning loopt op, ook in Den Haag is het daarom natuurlijk het gesprek van de dag. Ik ga het erover hebben met buitenlandwoordvoerder... van de ChristenUnie, Joël Voordewind... en met politiek commentator Remco Teulings. Goedemiddag. Goedemiddag, Goedemiddag, meneer Voordewind, om met u te beginnen. U had vandaag op uw initiatief... begrijp ik een ontmoeting met een delegatie uit Noord-Syrië. Ja. Wat voor mensen zijn dat? Dit is de Federatie Noord-Syrië. Voorheen ook wel Rojava genoemd. Het is een... Um, uh, ze bezitten een derde van uh, het Syrisch grondgebied. Dat zijn Koerden, het zijn uh, Arabieren, het zijn Yazidis, het zijn Christen en andere uh, etnische minderheden die daar elkaar gevonden hebben in deze federatie. Uh, uh, dus uh, nogmaals Koerden die ook keihard gevochten hebben uh, tegen ISIS, uh, die nu net verdreven zijn uit Afrim... En uh, die wilden hun verhaal doen uh, wat het zou betekenen... op het moment dat zij weer onder vuur worden genomen door Assad of door Turkije. Zoals Turkije eerder heeft uh, gedreigd te doen. En die vragen hier in het Nederlands parlement... maar uh, breder nog in het Europees parlement en uh, door de Europese commissie steun. Uh, zodat zij uh, mogelijk een keer mogen aanschuiven bij die onderhandelingen in Genève. Want tot nu toe zijn ze buiten die onderhandelingen gehouden... terwijl ze wel een derde van het, uh, het land bezitten. Ja, wat, wat vertellen zij u over de situatie daar op dit moment... Uh, nou ja, ze, zij zijn nog maar net bekomen van uh, Afrim en de aanvallen van de Turken op Afrim En dat heeft uh, 150.000 vluchtelingen teweeggebracht... richting uh, de federatie van Noord-Syrië. Uh, die vangen ze met vallen en opstaan, uh, vangen ze die op. Um, maar ze zijn natuurlijk zeer ontsteld over wat de Turken nu doen... Uh, terwijl zij toch door het Westen ook geprezen werden... in die strijd tegen ISIS. Dus ze voelen zich zeer uh, verongelijkt... Ver verongelijkt en en, uh, vandaar dat zij ook steun vragen. Ze krijgen die steun door Amerika. Maar ja, we weten, uh, Trumps mening kan vandaag weer anders zijn dan morgen en gisteren. Dus die zekerheid hebben ze ook niet. De Franse steun is tot nu toe nog wel. Maar hun basis is natuurlijk uh, erg, erg, erg krap. Uh, ze hebben amper bewapening. Ze hebben een paar tanks. Uh, maar als er echt een grootschalige aanval komt, het zij van de Turken, het zij van Assad, ja, dan, dan, moet, dan dreigen ze, uh, dan vrezen ze voor hun leven. Wat vinden ze dan van, van, van de tweets uh, van? van president Trump de dreiging om die aanval met chemisch gas om die te vergelden? Ja, daar uh, hebben we niet heel specifiek naar gevraagd. De banden met Amerika zijn natuurlijk goed met de Koerden tot nu toe... Uh, we hebben ook gevraagd nou, hoe is nu jullie relatie met uh, Assad, met uh, Damaskus dus. Nou ja, die is niet goed, hè, omdat uh, Damaskus heeft een deal gesloten met Turkije dat Turkije Afrim uh, zou mogen uh, aanvallen. Daar zijn ze zeer verbolgen over, teleurgesteld ook over, want tot nu toe hadden ze een soort niet aanvalsverdrag met Assad en met Damaskus, zodat ze die strijd gezamenlijk konden voeren tegen de jihadisten en ISIS. Ja, nu, dat ze, uh, nu voelen ze zich in de steek gelaten door uh, Damaskus, dus uh, uh, en eerder heeft Assad natuurlijk ook gedreigd om, als hij klaar is met de jihadisten vervolgens de Koerden te gaan aanvallen. Dus het is een zeer onzekere situatie... Uh, wat er nu precies gaat gebeuren met de Koerden. En zij ze zeggen niet, en dus is het terecht dat Assad nu gestraft wordt door het Westen? Nee, daar laten ze zich niet zo uh, over uit. Uh, maar ik denk dat ze in hun achterhoofd wel zoiets hebben van... Nou ja, uh, Assad, uh, als je ons bedreigt um, en je gebruikt chemische wapens... wat je ook tegen ons zou kunnen uh, gebruiken... dan uh, is het ook weer niet verkeerd dat hij een tik op de vingers krijgt. Maar zijn ze natuurlijk ook weer, het is allemaal schuivende panelen. Dus op het moment dat Assad weer verzwakt wordt... en de jihadisten weer versterkt wordt door zo'n uh, aanval... Uh, dat kan voor hun ook weer nadelig uitpakken. Dus uh, er is niet een... Uh, we hebben gisteren... Dus, dus een discussie gehad met Thierry Baudet ook in, in de Kamer, met de minister. En Thierry Baudet zegt steeds van, nou ja, wie wilt u dat er wint? Maar er is geen winnen en verliezen, het zijn schuivende panelen. En je probeert de schade zo beperkt mogelijk te maken... voor die gewone vrouw en, en, en die kinderen die op de vlucht zijn. Nou, er zijn geen simpele oplossingen. Nee. Remco Teulings. Want, want, ja, hoe reageert de Tweede Kamer dan op die situatie in Syrië op dit moment? Nou, die situatie houdt natuurlijk iedereen hier wel bezig. En een van de meest gehoorde woorden op dit moment is het woord pauzeknop. Met andere woorden, uh, laten we niet meteen met wapens gaan zwaaien, maar uh, proberen om de zaak on hold uh, te zetten, zodat er gepraat kan worden. Er ligt ook een, een, een, een resolutie van de VN-veiligheidsraad voor staakt uh, het vuren. Die is unaniem aangenomen. Er wordt gezegd: ja, uh, laten we ons daar nou eerst op richten. Dan kun je vervolgens nog een onderzoek doen. Kijken of er daadwerkelijk chemische wapens zijn gebruikt. In welke mate, hoeveel slachtoffers zijn gevallen. Is, wat is er precies gebeurd? En vervolgens zou je natuurlijk alsnog over kunnen gaan... tot het gebruik van geweld. Maar dan is dat in ieder geval wel overwogen. Kortom, Den Haag is op zoek naar de pauzeknop, zou je kunnen zeggen. Ja, gisteren hoorde minister van Defensie, Ank Bijleveld... want die was op bezoek bij haar defensiecollega van de VS. En ze sprak in Nieuwsuur over haar boodschap aan de VS.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 Ja, dat was minister van Defensie, Ank Bijleveld. Het ja. woord begrip Remco valt dus. Ja. ja, dat is dan toch iets anders dan gewoon zeggen we steunen Amerika. Ja, begrip of steun Het Haagse woordenspel is in volle gang, zou je kunnen zeggen. Uh, kijk, je steun uitspreken voor dit soort acties is natuurlijk... Uh, Linkerschoep hebben we in het verleden ook wel eens gezien. Bijvoorbeeld toen er acties werden ondernomen tegen uh, massa-vernietigingswapens in Irak die er achteraf niet uh, bleken te zijn. Uh, dat werd destijds door het kabinet Balkenende wel gesteund... maar toen ontstond er hij wel over... ja, oké, okay, uh, gesteund, gesteund, maar in hoeverre dan? Is dat dan militaire steun? Nee. Politieke steun, ja, maar wat betekent dat dan uh, politieke steun? Kortom, een, een, een hoop gedoe en dan is het uitspreken van begrip... Uh, ja, wel een stukje veiliger. Hoewel sommige Kamerleden dit wel degelijk interpreteren... deze woorden van Bijleveld als een opstapje naar uiteindelijke steun. Meneer Wind, hoe ziet u dat? Ja, we hebben daar een hele lange discussie over gevoerd uh, of je volkenrechtelijk mandaat hebt, dus of het bewezen is dat Assad die chemische wapens heeft uitgevoerd, dan zou je een volkenrechtelijk mandaat moeten kunnen krijgen, waren het niet dat de Russen uh, zo'n mandaat zullen blokkeren in de Veiligheidsraad. En dan kom je in een hele lastig dilemma. Hè? Want er zijn chemische wapens gebruikt. Eh, nou, alle eh, pijlen wijzen wel op Assad. Eh, als je niks doet, dat zag je vorig jaar ook, dat dilemma. dan zou je dat ongestraft laten. Eh, als je je strikt houdt aan het volkenrecht, zou je dus ook niks mogen doen. Nou, toen hebben we gezien, vorig jaar hebben we gezien dat in jaar toen. De Yazidis dreigen te worden uh, omgebracht. Uh, toen heeft de internationale gemeenschap ook geen volkenrechtelijk mandaat gehad. Maar toch hebben we uit humanitair oogpunt uh, wel ingegrepen. Uh, dus het is uh, van tweeën één. Of je laat je uh, lam leggen door uh, de, het volkenrechtelijk mandaat in de Veiligheidsraad. En daarmee laat je dus uh, mensen omkomen. Of je laat uh, zo'n uh, Assad wegkomen met een chemische aanval. Of je zegt, ja, alles goed en wel met het uh, mandaat, maar uh, dit mogen we niet laten gebeuren. En mijn partij heeft altijd wel gezegd, die verlamming mag nooit leiden tot een groter... Een grotere drama voor uh, al die onschuldige mensen die daar gevangen zitten. Maar wat zou je dan als Nederland concreet kunnen doen... als je uh, dat begrip wat je wilt tonen ook in wil vullen... Nou, begrip is inderdaad dan zo'n tussenoplossing. Uh, Nederland heeft op dit moment niet de wapens, heb ik begrepen... om uh, deel te nemen aan die coalitie als er al een vergeldingsactie uh, komt. Uh, je moet daar uh, uitgebreid kruisvluchtwapens uh, hebben opschepen... Uh, daar uh, in de regio. Dat hebben we op dit moment niet. We hebben natuurlijk wel vliegtuigen daar zitten. De Amerikanen hebben dat wel. Uh, de Britten zijn ook uh, stevig uh, uh, aanwezig daar. Uh, wij zijn dus niet aan zet. We zijn dus ook niet gevraagd. Dat hebben we gisteren nog uh, gecheckt bij de minister van Zaken. Zaken. En ja, het enige wat Nederland kan doen is afwachten wat er gebeurt en hopen dat de schade meevalt. U zou niet tegen zijn als die F-16's die we daar hebben ingezet worden? Nou, een beetje of, of onze F-16's zullen worden ingezet? Nou, dat, dat is nu niet uh, ter sprake. Kijk, onze F-16's worden ingezet, maar in de strijd tegen ISIS, niet ja. in de strijd tegen Assad. Ja. Uh, Nederland zit ook nog altijd in de VN-veiligheidsraad. Moeten we vanuit ja. die positie iets doen? Nou, er is van alles geprobeerd natuurlijk. Uh, we zijn geen voorzitter meer, maar we hebben wel resoluties gesteund... die oproepen tot internationaal onderzoek. Nou, dat, hebben de, dat hebben de Russen weer uh, geveto'd. Dus uh, we doen daar ons best om ook die humanitaire toegang... bijvoorbeeld tot die vluchtelingen voor elkaar te krijgen. Uh, dat is bijvoorbeeld in Jemen succesvol gelukt door uh, onze interventies. Maar hier is het enorm lastig. Nogmaals, omdat die panelen ook bijna dagelijks aan het schuiven zijn... en uh, de vluchtelingen nu weer... Uh, uh, vastzitten die gevlucht zijn van Afrim... Uh, in of uh, regeringsgebied van Assad, maar dan ben je afhankelijk van Assad... of ze zijn gevlucht naar het Koerdische gebied... Ja, die ook weer omzingeld wordt door de Turken en door, de Ira door Irak en uh, door uh, Assad... Ja, voortdurend schuivende panelen, wat het heel ingewikkeld maakt. Bovendien de Gemco Teulings, Ja, mm -hmm. we blijven als Nederland natuurlijk ook een klein landje. Ja, Nederland waarschuwt de wereld voor de laatste keer. Ja, dat, dat, dat, daar is trouwens, uh, minister Blok zich ook wel van bewust hoor. Uh, van die relativering. Ja, in ons eentje beginnen we weinig. Ik kan alleen iets in, in, in internationaal uh, verband. Uh, maar bijvoorbeeld de EU is qua buitenlands beleid totaal verdeeld. Uh, dus het is een beetje de vraag waar Nederland uiteindelijk bij aanhangt, uh, aanhaakt, moet ik zeggen. Het is een beetje als muizen. Meestampen met de olifanten. We gaan kijken hoe dat stampen gaat klinken en wie het gaat doen. Politiek commentator Remco Teulings. Dank Joel voor de Wind van de ChristenUnie ook. Dank. De strijd van de Partij van de Arbeid voor echte banen, die zal heel lang voeren, gaat onverminderd voort. Om korte metten te maken met het nulurencontract... willen de Sociaaldemocraten dat de Europese Commissie maatregelen neemt. En zelfs overgaat tot een verbod. In Brussel hebben we contact met PVDA-Europarlementariër Agnes Jongerius. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, we hebben natuurlijk in Nederland zeker en ook al eerder uw partij hierover gehoord. Maar het is nu tijd om via die Europese weg die nulurencontracten contracten te verbannen? Het is ook tijd om dat via Europa te doen. Europa heeft gezegd: wij willen ons laten zien als het continent waar we werknemers beschermen. We hebben alle regeringsleiders afgelopen november in Gothenburg bijeengezien die hebben daar een plechtige verklaring ondertekend... waarin ze zeiden, Europa streeft naar meer vaste banen. Uh, en juist uh, uh, van de week uh, zijn er nieuwe voorstellen... van de Europese Commissie op tafel gekomen... die er inderdaad over gaan uh, dat hoe zorgen we er nou voor... dat meer mensen een baan hebben waar ze een goed inkomen mee kunnen verdienen... waar ze zekerheid uh, aan kunnen ontlenen, waar ook... Uh, Um, geïnvesteerd wordt in die uh, werknemers. Dus met uh, schoningsmogelijkheden voor, uh, voor mensen. En We zien in Europa een groeiend aandeel werknemers... die niet zo'n vast contract hebben. Uh, en met de Europese Commissie uh, zeg ik, dat is eigenlijk ongewenst. En mijn oproep is dan ook nog, als je het ook echt ongewenst vindt... neem dan gewoon nu ook maatregelen. En dan kun je het beter Europees dan landelijk regelen? Nou ja, het maakt mij eigenlijk niet eens zo vreselijk veel uit eh, wie het regelt. Hoewel, hoewel, als je kijkt naar de cijfers over heel Europa... dan zijn wij in Nederland kampioen flex. Eh, en kunnen we zeggen, eh, Wouter Koolmees is de aanvoerder van het flex-elftal. En dat is eigenlijk niet iets om trots op te zijn, vind ik. Eh, eh, Wouter Koolmees mag het ook aanpakken. Ik, bedoel, ik roep hem van harte op eh, om inderdaad met voorstellen te komen die flex duurder maken, die ervoor zorgen dat er meer mensen... niet meer onzeker hoeven te zijn van heb ik morgen een baan... moet ik opkomen of niet. We kennen allemaal mensen die inderdaad een nuluren contract hebben... geen vaste aanstelling krijgen... en in de praktijk toch gewoon 25 tot 30 uur per week werken... Die mensen weten eigenlijk nooit wat hun inkomen is volgende week. Die weten dus ook niet wat hun bestedingspatroon is... waar ze hun leven op kunnen bouwen. En we weten ook dat in flexwerkers nauwelijks geïnvesteerd wordt... als het om gaat om scholing uh, en uh, bijvoorbeeld zoiets als pensioenopbouw. Ja, dus nou is de vraag of hè, dan een verbod natuurlijk de beste oplossing is. In Nederland wordt er volop gediscussieerd. U noemde de minister Wouter Komis van D66 die er nu over gaat al. Die heeft aangekondigd dat flexwerk moet mogelijk blijven waar nodig. Hij zegt, bijvoorbeeld zorgt dat oproepkrachten... minstens vier dagen van tevoren opgeroepen mogen worden... zodat ze daar meer duidelijkheid over hebben. Ik um, bedoel, dat dat soort maatregelen uh, helpt. Uh, uh, dat soort maatregelen helpt. Zijn uh, voorstellen rond het ontslagrecht helpen weer een stuk minder... want daar wordt uh, eigenlijk het veel makkelijker gemaakt om mensen te uh, ontslaan. En dat helpt volgens mij niet om meer mensen naar een vaste baan te uh, helpen. Maar dat oproepkrachten duidelijkheid hebben, uh, dat uh, lijkt mij goed. In Europa ligt nu het voorstel op tafel... dat alle werknemers in Europa recht hebben op een schriftelijk contract. En dat in dat schriftelijk contract moet komen te staan... Uh, uh, wanneer mensen geacht worden te, uh, te werken. Hoe vaak, hoeveel uur en tegen welk salaris... Um, de Europese Commissie zegt daarmee... we willen mensen meer zekerheid uh, bieden. Maar uh, mijn reactie is, geef dan ook echte zekerheid... en zeg een contract uh, waarin werknemers op nul uren gezet worden, maar ondertussen gewoon wel zeven dagen lang... 24 uur bereikbaar moeten zijn. Dat is een contract wat in strijd is met de wet. Dat soort contracten zijn verboden. En dat zou helpen om de positie van mensen aan, uh, uh, op de arbeidsmarkt te versterken. Nou, of om nog maar eens even een andere maatregel van uh, Wouter komen is te noemen. Die wil het aantrekkelijker maken om mensen in vaste, vaste dienst te nemen... Uh, door werkgevers minder WW-premie te laten betalen als ze dat doen. goed plan. Um, uh, niet het slechtste onderdeel van het uh, plan. Ik vind uh, zijn onderdeel uh, om een ontslagrecht makkelijker uh, te maken. Uh, om weer meer tijdelijke contracten mogelijk te maken... alvorens iemand in vaste dienst uh, komt, om de proeftijd te verruimen. Minder goede uh, onderdelen, maar dat je kijkt... naar uh, hoe stimuleren we mensen uh, via de WW-premie. Uh, bijvoorbeeld ook het voorstel... Uh, om uh, werkgevers die gebruik maken van flexkrachten... die veel vaker werkloos worden, om die een hogere WW-premie op te leggen. Ook een goed, uh, goed voorstel. Ik denk dat we alle creativiteit uh, moeten gebruiken om ervoor te zorgen... dat mensen een beetje weten uh, waar ze hun leven op kunnen bouwen. Dat ze een beetje zeker zijn over hun inkomen. Dat ze een beetje zeker zijn over het feit dat hun werkgever... hen niet zomaar over het hoofd ziet... Uh, en Koolmees kan er iets uh, aan doen. De Nederlandse Tweede Kamer kan er iets uh, aan doen. Maar ik denk dat we ook vanuit Europa op een aantal punten normen kunnen stellen die de discussie in Nederland, in Frankrijk, in uh, Litouwen uh, en in Roemenië helpen de goede richting op te duwen. Want nu zien we eigenlijk aan de cijfers dat overal het flexwerk groeit en dat Nederland koploper is in flexwerk. PvdA, Europarlementariër Agnes Jongerius. Dank. Nieuws via de NOS. Minister Schouten heeft in China de toezegging gekregen... dat China zijn grens openstelt voor kalfsvlees uit Nederland. Het besluit van de Chinese regering wordt gezien... als een succes voor de Nederlandse handelsmissie... die deze week onder leiding van premier Rutte en vier ministers in China is. Correspondent Marieke de Vries in gesprek met minister Schouten. We hebben deze afgelopen dagen met een grote groep ondernemers zijn hier ook geweest in China. Hebben we hebben veel gesprekken gevoerd ook met verschillende relaties. En een van de thema's was de markttoegang van Nederlandse producten in China. En eh, ik ben blij dat ik kan vertellen dat we vanavond ook in de gesprekken die we hier hebben gevoerd... een bevestiging hebben gekregen dat de Chinese markt nu ook open gaat voor Nederlands kalfsvlees.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 dat die overeenkomst ook getekend kan gaan worden. En is duidelijk geworden waarom die deur nu open gaat, is specifiek voor Nederland? We hebben uiteraard heel lang al geïnvesteerd in deze relaties, lange gesprekken hierover gevoerd, ook intensief. En de, eigenlijk de kwaliteit ook van het vlees en alle controles die erop hebben plaatsgevonden, daar gaven zij aan dat zij nu inzagen dat het, ook, nou ja, dat het vlees hier ook geïmporteerd kon gaan worden. En dat is heel goed nieuws. Wat betekent dat voor de Nederlandse vleesindustrie? Nou, in ieder geval dat er weer een grote de afzetmarkt bij is gekomen. En uh, dat is vooral goed natuurlijk voor de, de Nederlandse boeren, de Nederlandse producenten. Um, maar ik denk dat het ook goed is voor uh, de Chinese consumenten, want wij hebben van heel hoog niveau uh, kalfsvlees en uh, voedselkwaliteit is hier een, een heel belangrijk thema. Dus ik uh, ben blij dat we hier op deze manier ook uh, nou, nu deze stap hebben kunnen zetten. Ja, want er zijn nogal wat voedselschandalen geweest hier. Hè? Ja, een thema wat we ook veel besproken hebben hier uh, tijdens de missie is ook uh, de, de kwaliteit van voedsel. Het is een thema dat Chinezen erg bezig houden en daarom ook dat de Nederlandse producten erg in trek zijn. Uh, ze weten in China dat de producten uit Nederland van hoge kwaliteit zijn. Dat wordt uh, belangrijk geacht. En uh, wij hebben ook tijdens deze missie kunnen aangeven... dat we als Nederland ook een bijdrage kunnen leveren aan het voedselvraagstuk ook in China. Trending vandaag. Met om te beginnen het opmerkelijke bericht... dat een medewerker van het Anne-Frank-huis geen keppeltje mocht dragen. Lammert. Ja, ja, echt opmerkelijk, want op sommige werkplekken... wordt het dragen van een keppeltje door Joodse werknemers niet toegestaan. Ligt dat lastig, maar je zou verwachten... dat dit in het Anne-Frank-huis geen enkel probleem zou zijn. Toch heeft de 25-jarige werknemer Barry uh, Fingerling... meer dan een half jaar moeten wachten... op een verlossend antwoord van de directie. In eerste instantie kreeg hij te horen... dat hij zijn keppeltje niet zichtbaar mocht dragen... als hij in het museum aan het werk was als publieksmedewerker. Maar nadat hij protest aantekende... is uiteindelijk na een half jaar dus besloten dat hij zijn kippa mag dragen... schrijft het Nieuw-Israelitisch Weekblad. Dat medium belde maandag met het museum naar aanleiding van geruchten... die ze hadden gehoord dat medewerkers geen keppeltje mogen dragen. Ja, en daarna raakte de besluitvorming ineens heel opmerkelijk... in een stroomverstelling. Eigenlijk zou de directie op 15 mei... een gesprek hebben met de jongen, maar nu heeft hij dus deze week... te horen gekregen dat, uh, dat het mag. Hij uh, schrijft of hij zegt tegen het uh, Nieuw-Israelitisch... Weekblad. Ik heb er al maanden stress van, maar voor mij is dit een principiële morele kwestie. Uh, um, de orthodoxe vingerling had tijdens zijn sollicitatieprocedure inderdaad geen keppeltje opgedaan, maar dat begon te knagen. Hij wilde dat toch graag tijdens het werk uh, doen. Uh, en uh, ja, hij kon het niet. Hij moest dus met een pet op de, de gasten rondleiden. En uh, daar werd hij ook weer door aangesproken. Dat, dat, wel, het, uh, oh. dat Ja, dat met een pet op, dat dat eigenlijk ook geen gezicht was. Ja. Maar ja, er was gewoon geen beleid voor het dragen en uiten van religieuze uitingen. Op, uh, in het Anne-Frank-huis. En uh, nu hebben ze dat beleid dus aangepast en mag het wel. En hij is uh, daar blij mee, ook al heeft het een half jaar geduurd. Een je mag in het Anne-Frank-huis. Ja. Ja, lijkt me logisch. Goed. Dan, uh, tech. Ja, wat voor, wat voor telefoon heb jij? Wat voor de, soort? Een hele ouderwetse iPhone oh, 5. Oh, dan hoef jij je geen enkele zorgen te maken. Want uh, als je een iPhone 8 hebt... dan kun je misschien beter even wachten voordat je een update doet. Want de nieuwste iPhone-software-update van Apple... maakt sommige telefoons, uh, sommige iPhone 8... Onbruikbaar. Het gaat om de iOS 11.3-update van eind maart al. Oh, op sommige iPhone 8-types werkt de touchfunctie op het scherm niet meer. En ja, dan kun je helemaal niks meer met je telefoon. Het gaat om telefoons die ooit gerepareerd zijn door een andere partij dan uh, Apple. De eerste klachten die kwamen al snel binnen na, de, na het verschijnen van de update. Ja, uh, sommige klanten verdenken Apple er zelfs van om deze bug met opzet te hebben ingebouwd... om er zo voor te zorgen dat mensen hun kapotte scherm uh, niet meer laten repareren... bij andere partijen dan Apple zelf. Ja. Apple heeft sowieso al in de voorwaarden staan dat elke garantie vervalt... als je je telefoon door een andere partij laat repareren. Uh, en een specifieke bug voor klanten die dat wel hebben gedaan... is op zich niet nieuw, want een tijdje geleden werden iPhone 7-bezitters... die ooit hun scherm bij een ander hadden laten repareren... al verrast met dezezelfde bug. Toen heeft Apple het opgelost met een nieuwe update. Of dat nu ook gaat gebeuren, is nog niet bekend. Hmm. Ja, nooit je nieuwste modellen kopen, zeg ik altijd maar. Nee. Hey, en heb je al uh, een beetje met water zo nou, en zo? Nou, ik uh, heb besloten om het niet te doen, want niet? iemand anders kan het veel beter, dat jodelen, want als je denkt dat jodelen iets uit lang vervlogen tijden is, dan heb je het echt mis, want sommige jonge mensen houden er enorm van om te jodelen. De elfjarige Mason Ramsey bijvoorbeeld, die heeft de afgelopen week echt het internet veroverd als de jodel kit from Walmart. In een lokale Walmart supermarkt in Illinois stond hij een klassieker van Hank Williams te zingen, of eigenlijk te jodelen, en dat filmpje ging echt viral, er verschenen remixes. Het origineel van Hank Williams stond in eens bovenaan in de Spotify download top 10. En dus kwam the Jodel Kid onvermijdelijk in de Ellen show. En daar maakte maakt hij eigenlijk elke verwachting die je van een jodelende country boy kunt hebben, meer dan waar. So, do you like LA? Yeah, but uh I'm a country boy. And, and I know country. All we do is bell straws of hay, and next thing you know, you're sitting under a tree taking a nap with your hat down and a weed in your mouth. <laughs> Baby, thank golden blue, oh, Lord, did my baby say goodbye? Lord, I don't know what I do. All I do is sit and sigh, oh Lord. That last song day she said goodbye. Well, Lord, I thought I would cry. She do me, she do you, she's got the kind of loving, Lord, I'd love to hear when she called me sweet. Nou, dit blijft dus de hele dag in je hoofd zitten, Jan, ja. sorry daarvoor. Uh, en Ellen zou Ellen niet zijn als ze de jongen ook niet nog zou verrassen. Aanstaande zaterdag mag hij in het Valhalla der countrymuziek optreden, de Grand Ole Opry, en hij krijgt van Walmart ook nog eens een studiebeurs van 15.000 dollar. Hij blij, gefeliciteerd. Ja. We sluiten af met nuttige tips, hè? Ja, want eh, tralende ogen, een snotterige neus en de hele dag niezen, als je daar last van hebt, dan is de kans groot dat je last hebt van hooikoorts, want het pollenseizoen is weer begonnen, dit jaar later dan andere jaren door die lange koude winter. En het pollenseizoen wordt hierdoor weliswaar korter, maar wellicht ook intenser dan anders, waarschuwen deskundigen. Verschillende boomsoorten beginnen nu namelijk tegelijkertijd pollen af te scheiden, waar ze dat normaal gesproken wat meer gespreid doen. Essen, berken, hagenbeuken, wilgen staan nu grotendeels gelijktijdig in bloei. De natuur haalt kortom de schade in, ja, met uh, vervelende gevolgen voor hooikortspatiënten. Vooral berken brengen momenteel sterk, al er geen pollen in de lucht, meldt pollenieuws.nl. die allemaal waarschuwing afgeeft. In uh, mei zullen de meeste hooikortspatiënten het meeste last krijgen van klachten, want uh, dan zijn de bomen nog niet uitgebloeid en dan beginnen de grassen ook te bloeien en dan krijg je daar wel last van. Maar het is nu dus al uh, flink aan de gang en als je wil weten wat je tegen hooi-korts kunt doen, check dan onze website eenvandaag.nl. daar staan een aantal tips. Heb jij er last van eigenlijk? Ik heb er last van, maar ik slik tegenwoordig een pilletje en dat werkt tot nu toe uh, enorm goed. Een legaal pilletje? Ja, nou, ik kreeg het van de apotheek, ik denk het wel. Ja, nou, je mag natuurlijk geen reclame maken. nee, nee. nee. Maar het kan helpen. Een pilletje kan helpen. Is dat ook een van de tips die op de website staan? Nee, er nee, staan weer andere tips. Zoals eentje? met de eentje? Veroppen? Ja, ga met auto of openbaar vervoer in plaats van met de fiets. Nou, ik ben daar helemaal voor. Niet? Ja, <lacht> ja maar fiets is ook gezond. Ja, het is ook goed, gezond, ja. ja. Oké, okay, al die tips zijn terug te vinden op onze site. Morgen lam het weer vanuit Nieuwsport. Want dan hebben we onze politieke uitzending... met SGP-leider Kees van der Staaij, minister Carolus Schouten... en Jaap de Hoop Scheffer. Kom naar Nieuwsport, tussen 2 en 4. U bent van harte welkom.